Vijf uur door meegens met het NOS-journaal. Bij een aantal Amerikaanse overheidsinstellingen... in de buurt van de stad Washington zijn verdachte pakketjes bezorgd. Zeker één geval zaten er explosieven in het pakje. De pakketjes zijn bezorgd bij onder meer de CIA... en de legerbasis Fort McNair en Fort Belvoir. Volgens Amerikaanse media zijn er zo'n tien verdachte pakketten... ontvangen op verschillende locaties. De afgelopen week ontplofte er ook verschillende bompakketten... in de stad Austin. De vermoedelijke dader blies zich vorige week op... na een achtervolging door de politie.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 die de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden respecteert. Ook zei Erdogan dat Turkije blijft streven... naar een volwaardig lidmaatschap van de EU. Na Groot-Brittannië, enkele andere EU-landen en de Verenigde Staten... zet ook Australië Russische diplomaten uit. Het is een reactie op de vergiftiging van de Russische ex Skripal... in Groot-Brittannië. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter de aanval. De Australische premier Turnbull zei dat twee diplomaten... die zijn geïdentificeerd als inlichtingenmedewerkers... worden uitgezet, volgens Turnbull omdat hun werk niet overeenkomt... met hun status volgens de afspraken van de Weense Conventie. Gisteren werd duidelijk dat al ruim 100 Russische diplomaten... in Europa en de Verenigde Staten worden uitgewezen. Het weer, plaatselijk kan mist ontstaan. Het is min 1 tot plus 4 graden later vandaag bewolkt en in de loop van de ochtend gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Willem de Gelder. Goedemorgen, u luistert nog steeds naar Dit is de Nacht. We hadden het de afgelopen anderhalf uur over Facebook... en dat onderwerp sluiten we bij deze af. De komende uur hebben we nog een aantal lekkere, verse onderwerpen voor u. De, in de categorie Dit wordt de dag... praten we altijd over iets wat later deze dag gaat gebeuren. En um, we gaan het hebben over Koningin Maxima... die een bezoek gaat brengen aan het tienjarig jubileum van Het begint met taal. Dat is een stichting die zich bezighoudt om de Nederlandse taal te leren... aan mensen die dat niet oorspronkelijk hebben geleerd... Straks tegen zessen vraag ik de projectleider hoe ze het voor elkaar heeft gekregen... dat Warrempel, koningin Maxima, daar op bezoek komt. Verder uh, in Dit Was de Dag gaan we altijd uh, terugblikken op deze dag... maar dan ergens in de geschiedenis. Soms zijn dat uh, uh, gebeurtenissen van heel lang geleden... maar nu gaan we maar tien jaar terug, want tien jaar geleden kwam de film Fitna uit. U weet wel, dat is die film die Geert Wilders had gemaakt. Ik vraag me af, wat was de impact van die film toen? Ik ga het uh, vragen aan een man die dat heeft onderzocht. Die heeft gekeken naar uh, hoe uh, moslimorganisaties reageerden toen... Op die film. En in dit is de wereld reizen we naar plekken over de hele wereld. En vandaag gaan we naar Egypte, waar verkiezingen worden gehouden. En we gaan zo meteen eerst naar Kenia, waar speciale boswachters worden getraind om stropers tegen te gaan. Dat allemaal na Stevie N. met The Poetry Man. Flame that keeps me up at night sure is that i'm no longer flying to see his color En ook wel het uh, pseudoniem van Stefanie Struik. Die uh, maakt tegenwoordig ook in Nederlands liedjes. En dan noemt ze zichzelf gewoon Stefanie Struik, zoals ze eigenlijk heet. Dit is de wereld. Sorry, Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. We gaan naar Kenia. Daar stierf vorige week de, namelijk de laatste mannelijke witte neushoorn. En dat leidde tot veel verdrietige reacties wereldwijd. Le Leus, die neushoorn die leefde daar in een reservaat, omdat de soort bedreigd wordt door stropers. De hoorns van die neushoorns die zijn namelijk veel geld waard. Aan de telefoon is Dominique Noma in Kenia. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, heb je dat filmpje ook gezien, van die neushoorn? Welk filmpje? Uh, de, ja, de, de laatste mannelijke witte neushoorn in uh, Kenia, die is uh, deze week overleden. Ja, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar dat was een filmpje... wat uh, op uh, internet heel populair was en het was echt heel zielig. Dus die soort die staat gewoon op uitsterven. Ja, ja nee, ik heb het filmpje niet gezien, maar ik, uh, ik wist inderdaad uh, van Sudan. Want uh, zo heet die. Ehm... Um. Ja, dat is gewoon ongelooflijk triest natuurlijk. Ja, ja want de, hij leeft in een reservaat, die, die neushoorn. Waar is dat voor nodig? Um, nou, wat, wat je ook zei, hè, um, het gaat trouwens om de, de noordelijke witte neushoorn. Um, en neushoorns over het algemeen die worden heel erg bedreigd door stroperijen... Uh, omdat een hoorn heel veel geld waard is. Um, ja, dus als ze niet in een reservaat leven... en dus niet worden beschermd door renders in dit geval... Ja, hebben ze eigenlijk heel weinig kans. Oké, okay, want dan, dan worden ze gewoon doodgeknald, eigenlijk, om het maar heel lop te zeggen. Ja, ja zo simpel is het. Waar wordt die hoorn voor gebruikt dan, dat die zoveel geld waard is? Uh, hij wordt voornamelijk gebruikt in Azië. Um, er wordt poeder van gemaakt en dat zou dan allerlei... Um, ja, geneeskundige eigenschappen hebben. Het is uh, een... Uh, sommige mensen zeggen dat het een geneesmiddel is tegen kanker. Um, Afroleesiak kan eigenlijk van alles. Maar als je echt kijkt naar de stof die het bevat, dus het is gewoon keratine die hoorn, dat is hetzelfde als je nagels. Ja, dan kan je net zo goed je nagels gaan eten. Nou ja, ja, precies. Nou ja, dat, uh, dat zal vast ongetwijfeld op de markt uh, wat minder goed doen je eigen nagels eten. Um, uh, goed dat je het <laughs> zei, inderdaad. Het was de noordelijke witte neushoorn, niet uh, zomaar uh, alleen uh, de witte neushoorn. Um, welke dieren worden nog meer slachtoffer van die stropers? Ja, heel veel. Uh, ja, Dat zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Je, je moet eigenlijk inzien dat uh, wildlife crime, of zeg maar het, het verhandelen van wilde dieren en uh, en dat soort producten. Dat is op dit moment het eh, drie na grootste eh, criminele activiteit in de wereld in waarde. Dus er wordt echt zo gigantisch veel in gehandeld. Um, en dat, dat kan van alles zijn. Dat is olifanten, denk maar aan ivoor. Dat is uh, leeuwen, daar malen ze de botten van. Uh, ja, pangolins is een heel bekend voorbeeld als het meest ge, um, ja, getrafficte dier wereldwijd. Mhm. Mm uh, ja, het is echt een gigantische industrie. Ik hoorde laatst van iemand die had gekeken naar een, uh, een National Park. En gewoon gekeken van wat wordt er hier dan aan wildlife products uitgehaald. En één park alleen uh, was al 140 miljoen aan waarde aan alleen maar dierlijke producten, wat er uitkwam. 140 miljoen, dat is inderdaad echt een gigantisch ja. bedrag. Ja, ja nou, dat kun je echt niet voorstellen. Hoeveel daar ongezien. Links en rechts allemaal uit wordt gehaald. Nee, inderdaad. Um, nou doe jij er zelf wat aan, hè? Jij uh, bent in Kenia om uh, Rangers te trainen, toch? Ja, klopt. Uh, wat doen die rangers? Ja, doen ik, die ook dieren uh... beschermen? Ja. ja, dat is een van hun, uh, van hun hoofdtaken. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat een ranger is een, uh, een soort boswachter is. Um, en die vind je dus wereldwijd. Uh, en wat hun hoofdtaak is, is het beschermen van zo'n natuurgebied. Uh, daarnaast winnen ze informatie in over welke dieren er zijn. Hè. Dus ze hebben ook een, een soort biodiversiteitsrol. Uh, um, maar eigenlijk de grootste rol, vooral in dit soort landen, is echt zorgen dat de stropers niet binnenkomen. Als ze eenmaal binnen zijn, ze detecteren, eventueel arresteren. Um, nou ja, dat is uh, een dagtaak. Oké, okay, en, en uh, zij uh, dat zijn wel zware jongens lijkt mij. Want die stropers, dat zijn niet echt, uh, die zullen wel flinke wapens bij zich hebben, dus daar moet je wel wat tegen neerzetten. Ja, ja nou dat, dat is per land en per regio natuurlijk verschillend. Um, waar wij nu zitten in Tsavo zitten we, we zitten bij Wildlife Works. En dat is een organisatie die eigenlijk zegt van wij willen geen wapens in bij onze hinders. Maar dat betekent wel dat die rangers dag in dag uit ongewapend op pad zijn. En die kunnen dus ook inderdaad af en toe gewapende stropers tegenkomen. En die zullen niet aarzelen om op ze te schieten. Gebeurt dat wel eens? Ja. Ja, zeker. Nou, er zijn hier um, een paar jaar geleden ook... Uh, is er één ranger overleden en eentje zwaar gewond geraakt. Uh, en dat is natuurlijk niet alleen hier. Als je kijkt naar wereldwijd... Uh, wat er gebeurt met de geenders, dan zijn de cijfers niet exact bekend. Maar minimaal twee per week overlijden er tijdens hun werk. Twee per week, ongelooflijk. Ja. ja. ja. En hoe train jij ze? Wat, wat, wat, wat kost daarbij kijken? Uh, ja, we hebben eigenlijk twee. Ik uh, kom van uh, Stichting Reinde Campus. We hebben eigenlijk twee projecten. Uh, op dit moment. Het ene is uh, Ranger Academy. Dit is een e-learning platform. Um, en door het zo te maken dat rangers offline ook uh, lessen kunnen volgen... kunnen ze overal ter wereld um, ja, kennis opdoen over bijvoorbeeld eerste hulp of forensische uh, technieken. Uh, dat ontwikkelen we nu met het Energie, uh, Nederlands Forensisch Instituut. Mm -hmm. um, dus dat is een van de dingen die we doen... Het andere is dat wij samen met twee organisaties um, het Lead Ranger-programma draaien. En eigenlijk moet je dat zien als een soort lange termijn opleiding... waarin we rangers opleiden tot vakmensen, inspecteurs en leiders. Uh, en het idee is dat die mensen dan hun eigen rangers opleiden in het veld. Ah, precies. Dus dan, uh, dan uh, train jij weer rangers die andere rangers weer gaan trainen. Hoe kom jij terecht in uh, ja. Kenia? Um, ja, dat is een lang verhaal. <laughs> um... nou, gelukkig hebben we een beetje de tijd in dit programma, dus uh, ik ben heel benieuwd. <laughs> um, nou, tijdens mijn, um, mijn werk in de National Park in Malawi een paar jaar terug... Uh, heb ik daar gezien met wat voor uitdagingen rangers te maken hadden. Um, en dat gaat echt over mensen die op 20 jaar geen training hebben gehad... Uh, geen fatsoenlijke uitrusting, uh, soms nauwelijks salaris... En, je had er echt mensen die rondliepen met een wapen... maar geen idee hadden hoe het werkte. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Um, en vervolgens... ik werkte voor een natuurbeschermingsorganisatie. Toen kwam ik op een internationale conferentie voor natuurbeschermers. En daar zaten mensen met 10.000 euro salaris. Die zaten miljoenen projecten te bespreken. Maar er was niemand daar op die hele conferentie... waarvan ik dacht, van, ja, die, die zet zich in voor die rangers... Zowel dat de mensen zijn die elke dag met gevaar voor eigen leven dit, dit werk doen. Zo dacht ik, ja, nu moet ik wel mee. Ja, iemand moet het doen, dus toen weet jij het. Of, of Ja, dat klinkt wel heel negatief. Maar uh, waar komt jouw passie vandaan om juist uh, hiervoor te gaan? Um, ja, het is denk ik een, een combinatie van mijn interesses... Um, ik heb zelf ook uh, als reservist bij, uh, bij Defensie gezeten. Dus ik heb dat, dat militaire aspect ingeseerd me sowieso. Uh -huh. um, maar daarnaast ook natuurbescherming. Dat, dat was mijn werk ook hiervoor. Dus die, die combi, dat, um, ja, dat spreekt me heel erg aan. Um, ja, dus ik ben er eigenlijk op die manier een beetje ingeropt... Ja, nou ja, een, een, een beetje een ongebruikelijke carrière wel. Uh, wat, wat zou je in de toekomst nog <laughs> willen uh, daar? Um, ja, eigenlijk ons doel is met, met dit programma is gewoon zorgen dat er hier genoeg mensen zijn... die in het veld hierheen dus les kunnen geven. Um, die kunnen zorgen dat ze veilig hun werk kunnen doen. Um, ja, eigenlijk het klinkt een beetje raar, maar... maar onze dromen, dan heb ik het ons, is uh, mij en mijn partner Boris. Uh, daar, daarmee doe ik dit samen. Uh, maar onze dromen is echt dat wij niet meer nodig zijn. Ja, ja dat, dat kan ik me wel bij voorstellen. Ja. Dus dat, je, dat, je, dat die rangers dat gewoon allemaal zelf kunnen... Ja, of dat die stropers ermee ophouden. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, nou, het liefst het laatste natuurlijk. Um, maar ja. ja, je wil ook gewoon dat je mensen die je op pad ziet, dat die gewoon veilig zijn in hun werk. En dat ze weten hoe ze een volwond moeten behandelen, bijvoorbeeld. Want dat is een van de redenen dat er veel mensen overlijden. Ja, ja, dus dat precies. ze er, ja, gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Ja. Um, nou, begonnen we dit gesprek met die noordelijke witte neushoorn... die uh, uh, ja, de laatste in, de mannelijke in zijn soort was. Zijn er nog meer um, diersoorten waarbij het echt zo prangend is... dat ze bijna op uitsterven staan? Goed, daar moet ik even goed over nadenken. De zwarte is sowieso ook ernstig bedreigd. Um, ja, je hebt natuurlijk in Azië je je de tijger. Nou, Daar zijn er nog maar 2600 van over. Um, ik denk dat zijn zo de twee grootste ja. die ik al bedenker. Ja. Maar ja, je, je kan zeggen dat eigenlijk de meeste diersoorten worden bedreigd... of door stroperij of door vooral um, destructie van hun leefgebied... Um, Heel veel soorten hebben ook last van wat ze noemen human wildlife conflict. Dus als hun gebied steeds kleiner wordt, gaan ze steeds vaker de grenzen over en gaan ze bijvoorbeeld bij boeren hun veld leeg eten of dat soort dingen. En dat creëert natuurlijk heel veel frictie. Um, ja, er zijn genoeg voorbeelden. Ja. Nou, tegen die stroper, uh, stroperij worden ze dan in ieder geval een stukje beter beschermd door uh, jouw werk daar in Kenia. Hartstikke bedankt voor dit gesprek en heel veel succes. Dankjewel. En ja, ja, hartstikke <laughs> bedankt. Dominique Nomen vanuit Kenia. Okay. Sam Sleeve on a midnight train. Hols in his shoes, holes in his brain. holes in his hand, the money goes through. But an excuse to leave. And a one way ticket to. Sam Sleeve town, Sam Sleeve in town. Down. He lost control He tried to live his own rock and roll But after many years he lost his self-control Every band rehearsal turned out into a big fight Now be smart, Sam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 zo voor Giel Belen de enige hit die Tim Knol ooit heeft gehad Sam heet deze Dit is de wereld Hoezo. Sorry, Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. We gaan naar Egypte. Vandaag is het de tweede keer dat er presidentsverkiezingen worden gehouden in Egypte sinds Morsi werd afgezet in 2013. Alles wijst erop dat de zittende president Abdel Fattah al-Sisi de verkiezingen weer gaat winnen. Ik ga daarover praten met Ineke Mulder, een Nederlandse in Egypte, en met journalist in Egypte-deskundige Rena Netjes. Ik ga met Ineke beginnen. Goedemorgen. Goedemorgen Willem, goedemorgen Hoe? luisteraar. Ja, hartstikke bedankt. Hoe is de sfeer in Egypte rond die verkiezingen? Uh, die is heel positief. Het is gewoon een feestie. Hoe uitzicht dat? Zijn mensen op straat, een feestie? Uh, dat mensen de straat op gaan met de Egyptische vlaggetjes en uh, met elkaar roepen: sissy, sissy. Uh, muziek klinkt overal en. Uh, dat, uh, ja, ik, ik vond het heel vreemd, maar ik ben gisteren de stad in geweest... en het is gewoon een groot feest hier. Oké, okay, wordt er een campagne gevoerd? Worden er flyers uitgedeeld of zo, zoals we in Nederland hebben gezien? Nee, daar hangen, ik woon in Ongarda. Dit is natuurlijk de toeristenstad. En uh, er zijn natuurlijk wel een heleboel uh, uh, borden langs de weg... maar alleen maar met sissi En daar rijdt steeds een uh, auto, uh, zo'n kleine lastwagen met zo'n groot billboard erop met Sissi en uh, met muziek door de straat uh, heen. Dus uh, het is alleen maar Sissi hier. Oké, okay, mensen gaan ook daadwerkelijk dus uh, de straat op als er uh, muziek klinkt. Hij is de, de grote favoriet, kunnen we wel zeggen. Is hij echt zo populair daar in Egypte? Ja, populair kan ik niet zeggen. Ik heb veel mensen uh, daarna gevraagd. En dan denk ik van ze accepteren hem... Uh, omdat ze geen andere keuze hebben. Maar ja... Sinds gisteren denk ik. Ja, hij moet wel heel erg populair zijn. Want in Cairo schijnt het ook een heel feest te zijn geweest gisteren. Een vriendin die belde mij en die zegt nou het is uh, gewoon uh, fantastisch in Cairo... hoe de mensen allemaal de straat op zijn gegaan en, en, en ook uh, allemaal uh, een feest vieren. Ja, je zegt net zelf ze hebben niet echt een andere keuze... want deze verkiezingen die worden niet heel spannend, hè? heb ik me laten vertellen. Ik heb er natuurlijk niet veel verstand van, daarvoor heb jij ook nog een kenner in het programma. Ja, zo meteen. Maar, uh, ja, maar nee, uh, Sissy en Mustafa Moussa, Moussa, dat is dan een partijgenoten vriend van uh, Sissi, uh, die, op die twee kun je stemmen. Maar uh, ja, ze zeggen allemaal hier nee, we hebben geen keuze en dus, ze vinden het ook nog wel goed dat Sissy doorgaat. Oké, okay, dat, uh, dat dan wel. Um, uh, de verkiezingen duren drie dagen, dat viel me op. Wij hebben vorige week in Nederland gestemd, uh, dat is dan op één dag. Waarom is het drie dagen in Egypte? Ik heb geen idee. Misschien dat ze de mensen tot uh, ja, drie dagen de kans geven om naar de stembureau te gaan. Want uh, ze verwachten ook niet zo'n grote opkomst. Uh, ik heb hier en daar wat gevraagd en dan zeggen ze nou, ze zijn blij als er 25% van de inwoners stemt. Oh, ja. nou Misschien dat ze dan met die drie dagen hopen dat er wat meer mensen ja, komen. Ja, ook dat ze ook een beetje gelaten zijn. Want ze zeggen, ja, het wordt toch in Sisi. Ja, oké. Okay. Nou, een ja, groot feest dus in Egypte. Dat uh, klinkt ja, wel leuk. Ja, ja, echt waar. Nou, ja. Ik had het niet gedacht, maar uh, ja. Het, uh, het komt wel heel positief bij mij over. En uh, ja, ik vind het wel geinig om mee te maken. Ja, dat zal bijzonder zijn om mee te maken. Maar dus uh, uh, alleen posters van Sisi uh, daar te zien. Ja, ja, verder helemaal, helemaal niet van iemand anders. Dus uh, ja, het zijn alleen maar uh, CC-posters. En uh, hoe ziet die posters eruit? Ja, dat zijn eigenlijk hele grote uh, uh, plastic. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, uh, och, ik kom niet op het woord. Ja, ik praat hier zo veel van uh, buitenlands laatst, <laughs> feit. Van een billboard uh, uh, of ik, zo. Ja, ja, billboarden en, en uh, grote plastic. Uh, ja, nou, laat maar zitten. Het <laughs> is niet erg. We, we krijgen wel een beetje een beeld ervan. Ineke Mulder, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. <laughs> Succes hebben. <laughs> ja, bedankt. Ga ik even naar Rena Netjes. Zij is uh, journaliste en uh, Egypte-kenner. Uh, woont in Nederland. Um, uh, uh, uh, Rena, ja, dit, dit in Egypte wordt er dus een groot feestje gebouwd... rondom die verkiezingen. Ja, dat klopt. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. En Um, wat, je, wat je ziet is, hè, ik hoorde net ook het gesprek met, uh, met Ineke, um, je ziet een enorme polarisatie. Um, je hebt een, echt een, een, een tweedeling in de maatschappij. Dat zie je zelfs in de Egyptische diaspora, in, in Europa, in, in Europese landen en in Amerika. Dat een, een deel is heel erg uitgesproken precisie en een ander deel... Ja, wat dan nu in Egypte, wat, wat dan tegen Sisi is, die, die durft natuurlijk niet de straat op te gaan. Want dan uh, riskeer je gelijk uh, gevangenisstraf. Maar ik heb ook allemaal filmpjes inderdaad gisteren voorbij zien komen van uh, wat uh, dansende vrouwen op straat. Ook oudere vrouwen. En daar wil ik dan meteen bij aantekenen uh, dat het eigenlijk niet gebruik is in Egypte om een vrouw om gewoon uh, uitgebreid te gaan dansen op uh, straat. Um, ah, dat gaat toch een beetje tegen de cultuur mm heen, -hmm. vooral uh, ouderen. Um, en daar wordt uh, vooral een hit bij gedraaid. Dat is in het Arabisch, in het Egypte Arabisch, aloe-e-alena. Dat betekent, uh, wat hebben ze over ons gezegd? En uh, dat is denk ik uh, heel erg belangrijk. Um, in Egypte gaat het heel erg om imago. Bij de Egyptische overheid, maar ook wel bij de bij Egyptenaren. Van wat denkt de buitenwereld over ons? Ja, we willen de buitenwereld laten zien dat we wel degelijk democratie hebben, dat we wel degelijk kunnen stemmen, hè? en, um, en um, dat nummer wordt dus overal gedraaid, zeg maar. En dat, ja, het vind ik wel heel kenmerkend uh, ja, ja. Voor, voor de sfeer daar. Um, ja, we hadden het al eerder even over. Die Sisi heeft niet echt een tegenkandidaat. Hè? Er is officieel wel een tegenkandidaat. Moussa heet um, hij. Uh, maar ja, is dat daadwerkelijk echt een tegenkandidaat? Nee, want uh, voordat hij zich kandidaat stelde op het laatste moment... Uh, had hij op zijn Facebook-site uh, uh, staan dat hij de campagne van Sisi steunde. Dus dat is wel grappig. En uh, hij heeft ook in een paar uur... de um, duizend of, of, of meer dan duizend um, benodigde handtekeningen binnengehaald... om überhaupt kandidaat te zijn. En, en wat natuurlijk belangrijker is... dat uh, sinds november uh, vijf uh, mensen die wel serieus kandidaat waren... Um, zeg maar, of in de bak zijn beland... of uh, zich onverwachts hebben teruggetrokken. En uh, misschien is het goed om dat even langs te gaan. Uh, in november eerst uh, Ahmad Shafik vanuit de mm -hmm. Emiraten. Hij was premier een paar dagen onder uh, Mubarak... de laatste dagen van Mubarak. En uh, hij komt uit het leger ook, uh, legerpiloot... En uh, hij stelde zich kandidaat en werd toen binnen een paar dagen op het vliegtuig naar Egypte gezet. En is daar uh, gearresteerd. En sindsdien uh, zit hij daar in de, in de bak. Mm -hmm. En, en uh, hij was trouwens tegenkandidaat tegen, uh, tegen Morsi. Uh, hij heeft net verloren toen, toen in 2012. Uh, oh ja, dat was in 2012, toen, ja. Ja. Oké, okay, dat was de Shafiq. Uh, en welke waren er nog dat meer? Dat was voor, uh, voor, uh, En dan hebben we, en dan uh, zo nodig nog belangrijker Sami Anan, de vorige legerleider. De, dus ook uit het leger waar Sisi uh, vandaan komt. Hij uh, belegde een uh, persconferentie waarin hij wat kritiek uitte op Sisi op het economisch beleid, ook op de, op de uh, strijd tegen terrorisme. Want in China is dat al vijf, uh, vijf zes jaar bezig en uh, zonder. Uh, ...zonder veel resultaat, zeg maar. Het is nog steeds niet rustig daar, kleine, vooral in een kleine strook in het noorden. En um, hij is uh, meteen uh, gearresteerd en zit in de gevangenis. En wat uh, belangrijk is, uh, denk ik, um, om te zeggen... ...is dat zijn running mate, Hesham Ghenena, mm -hmm. die zit inmiddels ook vast... ...die heeft in de zomer van 2016... ...heeft hij als hoofd van de rekenkamer, heeft hij heel moedig... Er is een frauderapport naar buiten gebracht. waaruit blijkt dat 70 miljard dollar aan overheidsfinanciën. Uh, dat daarmee gefraudeerd is, dat dat weg is. En um, ja, Sisi zal niet willen dat deze man aan de macht komt. als, als tweede man, want dan zal hij zelf ook, uh, zeg maar, exposed worden. Hè? En dan hangt hij mm -hmm. zelf. Ja, ja. Oh, Rena netjes is uh, verdwenen. We gaan even kijken of wij uh, de verbinding kunnen herstellen. Ja, daar jouw de haast paranoia van worden. Um, ik hoop dat we zo uh, door kunnen praten over uh, Egypte. Dan draaien we de tussentijd maar even Mr. Props. <middels>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 Oh, yeah, she gon' make me relax, yeah, but if crazy. Mijn uh, welgemeende excuses aan uh, Mr. Props. We zullen op een later moment uh, de platen uitdraaien. Rena Netjes is nu weer aan de telefoon. Ja. Ja, daar ben je weer. Dat is fijn. Er ging ik even ben. iets mis uh, met de lijn. Um, nou, een aantal tegenkandidaten zijn dus min of meer weggewerkt uh, door uh, Sisi. Nou zei hij in een uh, tv-interview vorige week, uh, ik citeer even uh, vrijelijk... Ik zweer bij God, ik had niets liever gehad dat er tien tegenkandidaten waren geweest. Nou, Jullie hebben je huiswerk uitstekend gedaan. Uh, complimenten. En eh, inderdaad, waar hij het les vandaan had, hè, om, om dat te zeggen... hij sluit eerst, uh, hij heeft, uh, hij sluit eerst de, de serieuze tegenkandidaten op. Waaronder dus voor gelegen leider. Die, waardoor hij eigenlijk überhaupt in deze positie is. En dan uh, gaat hij ook nog zeggen van ik had graag tegenkandidaten. Ja, het is ja, een vrij bizarre uitspraak inderdaad. Als je dat, uh, heel als je dat erg bizar. Hoort, ja. Kijk, wat, wat, hij voelt zich uh, dan toch zo zeker om te zeggen. Hij heeft enorm steun van de Emiraten vooral. En die betalen ook al zijn uh, militaire aankopen. Want Egypte is nummer drie daar in het Midden-Oosten qua militaire aankopen. Vorig jaar, vooral Frankrijk, verkoopt enorm veel spulletjes. Uh, spullen, moet ik wel zeggen. Grote dingen ook. En uh, hij voelt zich blijkbaar zo zeker om dit gewoon allemaal te kunnen zeggen. Maar het geeft ook wel een beetje aan dat hij... Ja, Um, zijn bevolking ook niet echt serieus neemt. Ik denk dat mensen dit gewoon pikken, dit soort uitspraken. Ja, want doen ze dat niet? Uh, nou, een, een, een groot deel wel. Je moet je voorstellen, um, uh, er is in Egypte geen oppositie-TV-kanaal meer. Hè. Er zijn drie oppositiezenders vanuit Istanbul. Eén moslimbroeders en twee niet-moslimbroeders. Maar voor de rest heb je in Egypte alleen nog 70 propagandakanalen die allemaal precisie zijn. Hè, ze willen wat lijken dat het dan gevarieerde media is, maar ze allemaal uh, uitgesproken precisie. En ik denk als je jaar in jaar uit hoort. Um, dat uh, Sisi nodig is uh, hiervoor en daarvoor en, en een hele reeks dingen... dat je op een gegeven moment dat je het nog gaat geloven ook. En uh, zo werkt het. En dat weten die Arabische leiders heel goed, dat die propaganda dat het werkt. Ja, dus mensen trappen daar dan in dat opzicht uh, wel in. Um, na de Arabische lente waren er voor het eerst verkiezingen. Toen won Morsi van de moslimmoederschap. Die is toen afgezet door het leger het jaar daarna. Hoe zou het land er nou uit hebben gezien als hij nog wel president was geweest? Ja, dat is een hele interessante... Kijk, ik moet er ook bij zeggen dat heel veel mensen heel bang waren... Hè, voor, voor Morsi, ook heel veel moslims... Hè, euh, zeg maar dat hij toch uh, strengere wetten zou invoeren... alhoewel dat hij op dat moment uh, niet deed. Ik, ik moet zeggen dat uh, vriend en vijand... zegt toch wel dat onder dat jaar Moersi... ook al heb je een hele grote hekel aan de moslimbroeders... Um, daar was toen was toch de meeste vrijheid qua media ook... Uh, en, en dat zeggen ook mensen die echt een enorme hekel aan de moslimbroeders uh, hebben. Uh, maar je weet niet hoe het was afgelopen. Um, toen was de sfeer enorm ook opgehitst. ...bepaalde media tegen hem. Mm -hmm. Ik denk dat het ophets ook een factor was. Ja, maar um, hij, had, hij deed ook wel dingen die niet helemaal in de haak waren, toch? Uh, je klopt, je, mocht, je mocht een decreet waaruit bleek dat je zijn beslissingen niet meer mocht aanvechten en zo? Heel erg goed, komt in mijn, Heel erg goed, hij, hij, was, niet de de, hij was geen democraat. Uh, zij probeerden ook alles naar hun hand te zetten. Het is meer in Egypte van als je denkt dat je de verkiezing hebt gewonnen... ...dan is het my way or the highway. He, dan moet alles mm -hmm. wel op mijn manier uh, gebeuren... Maar als we dat, dit dan nu toch vergelijken met wat Sisi aan het doen is... dan, dan, dan is wat Sisi aan het doen is natuurlijk nog vele malen erger. Ja. 60.000 ja. mensen zitten uh, politieke gevangenen. Uh, vorig jaar meer dan duizend executies, gewoon standrechtelijke executies. Gisteren, hè, dat is in het nieuws van de verkiezingen ondergesneeuwd... ook nog weer een aantal studenten gewoon zonder enige vorm van proces gewoon neergeknald. Uh, en uh, dat, dat gaat maar door... En uh, dat zit zoveel kwaad bloed in die samenleving. En, en ook in de gevangenis. Ik, ik spreek wel eens mensen die uit de gevangenis zijn gekomen, bijvoorbeeld een eerste tiener die vier jaar onschuldig heeft was gezeten. Die zegt van, die zijn in negen gevangenissen zijn geroleerd. Hij zegt, ik heb met heel veel mensen gesproken. En heel veel mensen die zijn helemaal niet ideologisch gedreven, maar die willen wraak nemen als ze eruit komen. Die zeggen van nou, of mm -hmm. ik ga jezelf hier dood. Of ik ga iemand doden als ik hieruit kom. En dat geldt dan ook voor kopten die vastzitten. Hè. Als mensen zoveel jaren onschuldig vastzitten, gemarteld worden, haast geen eten krijgen. Hè, en een, een, misschien één uur per dag naar buiten mogen of helemaal niet naar buiten mogen. Ja, dan uh, zijn er wel een aantal mensen die braakgevoelens ontwikkelen. En dat is denk ik het gevaar voor de, voor, voor de toekomst. Dat, dat zo'n dictator, zo'n enorme repressieve dictator. Uh, dat kan wel lijken dat hij even rust brengt. Maar op een gegeven moment vliegt de vlam weer in de pan. Uh. Ja, ja, precies. Ik, uh, zou er dan een nieuwe Arabische lente aan kunnen komen? Nou, ik uh, in Egypte is het natuurlijk nu heel erg riskant als je, als je um, protesten aantekent. Maar, um, en ik, ik, ik denk niet op de manier die we toen hebben gezien met die protesten. Ik denk meer dat het een ongoing uh, proces is. Want ook in andere Arabische landen ja, um, is het natuurlijk nog een en ander aan de hand... En mensen willen toch graag vrijheid. En als je kijkt naar 2011, hè, die, die grote demonstraties die toen zijn geweest... die zijn niet tegen toenmalige jihadisten die je ook al had maar, uh, geweest... maar die zijn tegen die, die dictatoriale regimes allemaal geweest. Dus mensen pikken het niet. Mensen willen toch uiteindelijk graag wat, wa, waar, waar, waar, wat wij hier ook hebben, waar wij van genieten... Hè, dat je wat vrijheid hebt, dat je uh, je mond open mag doen... en mm -hmm. dat, je, dat ze gewoon, uh, de middelen wat eerlijker verdeeld zijn... Um, en ik denk ni niet dat, dat jongeren uh, um, dit blijven accepteren, zeg maar. Uh, dit nee. kenia, dat je zo'n zo ja, zo'n repressieve dictator hebt. Ja, nou, de verkiezingen in Egypte dus vinden nu plaats. De uitslag wordt dus niet heel spannend, als ik jou uh, uh, zo hoor. Nee, nee, en wat er eigenlijk aan de hand is, is opkomst. Dat vindt hij heel erg belangrijk. En daarom ook die drie dagen. En gisteren zag je allemaal foto's van lege stembureaus. En sommige waren dan wel wat voller, waar een feestje werd gebouwd. Er zijn zelfs scholen met kinderen naar de stembus gebracht. Van twaalf jaar oud, zeg maar. Dat mag natuurlijk helemaal nee. niet. Nee, die al stemmen dan? Soort... Nee, dat mag ook helemaal niet. Maar toch, ja, men, men doet het, hè. Dat is mm -hmm. niet zo ja. erg op toegezien. En uh, wat ik ook hoor, dat um, er bij een bepaalde supermarkten dat je korting krijgt... ...als je kan laten zien dat je inkt aan je vinger hebt, dat je gestemd hebt. En er zal het toch wat sociale druk zijn... ...als mensen bijvoorbeeld geen inkt op hun vinger hebben... ...om toch te stemmen, om, om niet bijvoorbeeld ja, aangegeven te worden van... ...hé, hey, jij hebt niet gestemd. En uh, volgens de grondwet moet het ook. Er staat zelfs een boete op van 500 pond. Uh, Oké, okay, stemplicht, uh, ja. Ja, stemplicht. En nou dan zegt tv ja, die boete is wel een beetje te hoog... Maar uh, mensen moeten dat toch, uh, toch doen. En wat ook uh, aan de hand was, in uh, Egyptenaren in het buitenland, er zijn zo'n 8 miljoen. Uh, dat is, uh, uh, iets minder dan 10% van de bevolking, die uh, hebben ook mogen stemmen. En je ziet allemaal campagnes. Ook in Amsterdam was er een campagne om uh, te gaan stemmen. En worden mensen met bussen naar, het, naar de ambassade gebracht. Om, om die opkomst maar wat hoger te, te krijgen. Want Sisi wil wel een beetje in ieder geval laten doen, uh, lijken dat het. Uh, dat dat het eerlijke verkiezingen zijn. Ja. Nou, die opkomst is dus spannender dan de uitslag. Renan netjes, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, een uh, Noord-Koreaanse uitslag uh, kunnen we wel uh, verwachten daar. Dit was de dag. In deze categorie gaan we altijd uh, naar een gebeurtenis lang geleden. Op deze dag in de geschiedenis, we gaan vandaag tien jaar terug. Ja, dit is geen uh, aanslag die u hoort. Nou, het is wel een aanslag, maar uh, het was niet de aanslag die tien jaar geleden plaatsvond, maar de film Fitna kwam uit. Deze werd gemaakt door Geert Wilders. Het is een uh, film waarin verschillende teksten uit de Koran werden getoond, in combinatie met schokkende beelden van bijvoorbeeld uh, aanslagen. Um, toenmalig minister Bokenende, minister-president Bokenende dacht dat het een forse crisissituatie zou veroorzaken. Maar dat bleek eigenlijk reuze mee te vallen. Aan de telefoon is Sipko Wellinga, hij is onderzoeker aan de Universiteit van Groningen en vizidecaan aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen... en deed onderzoek naar de effecten van deze film op moslimorganisaties. Goedemorgen. Goedemorgen. Die crisis die viel inderdaad wel mee, hè? want er was verwacht... dat zowel uit binnenland als buitenland heftige reacties kwamen. Um, maar ja, dat bleek eigenlijk wel mee te vallen. Hoe kwam dat? Nou, uiteindelijk uh, viel het mee, maar uh, de context was... Uh... Ja, internationaal verhaal, na de aanslagen op 9-11 en Madrid en, en Londen... had je vervolgens de cartoon-kwestie in, de, in Denemarken. En uh, weet je, in, in die context moet je het zien. En er was de verwachting dat dit ook hele heftige reacties zou kunnen oproepen. Met name in de Arabische wereld en ook in Nederland uh, onder de moslims. Die cartoon-kwestie Uiteindelijk... werd inderdaad toen heel heftig op gereageerd. Hè. Um, ja. maar waarom, waarom was dat daar wel en na die film Fitna niet? Nou, Eigenlijk heeft de, de Nederlandse regering toen wel lering getrokken uit... Uh, de cartoon-kwestie, in de zin van dat ze ook een tijd heeft gebruikt om, om uh, zich voor te bereiden op uh, de mogelijke effecten van uh, Fitna. Fitna is in uh, november van 2007 al aangekondigd en uiteindelijk is dus uh, op 28, uh, acht, af 27 maart 2008 de film verschenen. Dus de overheid had een hele lange tijd om zich voor te bereiden en heeft toen nog allerlei maatregelen genomen om de effecten. Uh, ...in te dammen. En uh, de, ja. als ik daar iets meer over kan vertellen... Mm -hmm. uh, ...aan de ene kant heeft ze geprobeerd om... Uh, ...internationaal, via ambassades en diplomaten... met name in de Arabische wereld uh, bekend te maken... ...dat dit niet een film was van de Nederlandse overheid... ...dat het ging om één politicus, et cetera. Mm -hmm. En aan de andere kant heeft ze ook contact gezocht... ...met de moslimgemeenschappen in Nederland... ...om op een rustige en een kalme manier te reageren op, uh, op fitna. Hebben ze dat ook gedaan? Dat hebben ze gedaan, ja. Dus dat is uiteindelijk ook, daardoor had ik ook een beetje het gevoel dat het met de sisser afliep en dat het, ja, dat het geen crisis werd. Zowel internationaal zie je dat er geen boycott is geweest van Nederlandse producten in de Arabische wereld. En in Nederland hebben de meeste organisaties ook heel kalm gereageerd op, op het verschijnen van de film. Oké, okay. Laten we even naar Geert Wilders zelf luisteren... die uh, vertelt wat hij eigenlijk met de film wilde. Ik vind dat de islam en de Koran een gevaar is... voor het behoud van de vrijheid op termijn in Nederland. En dat ik daarvoor moet waarschuwen. Um, in ieder geval een Nederland als Nederlandse politicus. Ik hoop ook elders in de wereld. Dat is geen provocatie, maar dat is wat ik al eerder heb gezegd. Het is vijf voor twaalf, een laatste waarschuwing wat mij betreft... Um, um, voor onze vrijheid op de langere termijn. Ja, hij zegt, het is geen provocatie. Dat werd hem wel een beetje verweten. Van ja, u, u doet het alleen maar om uh, een beetje de boel op scherp te zetten. Ja, en dat, dat, dat was ook het karakter van de film. Uh, in de zin van, ja, het, het, waren, het was een serie beelden van geweld. En, en waarin moslims gekoppeld werden aan geweld. Wat, ja, wat, wat uh, zeg maar geïllustreerd werd of wat... Uh, ja, waar een aantal uh, Koran teksten dan aan gekoppeld waren. Dus het, het, het, maar goed, vanuit zijn perspectief is het een waarschuwing. En, uh, er, was een, die zin, er was één statement, uh, moslims en geweld, of islam is geweld, horen bij elkaar. En dat heeft hij geprobeerd om de, deze film uh, over het voetlicht te brengen. Heeft hij bereikt dat hij wilde? is het dus toen... Nou, Eigenlijk zie je verschillende effecten. Dus het ene effect is, in zekere zin, heeft het een beetje vanuit zijn perspectief, denk ik, toch aanrecht uitgewerkt. In de zin van je ziet niet dat het het effect heeft gehad van, uh, van uh, nou, of, of een boycott of, of, of van heel grote onrusten binnen de islamitische gemeenschappen in Nederland. Sterker nog, je ziet dat uh, die, die, die organisaties, die islamitische organisaties heel rustig hebben gereageerd. En je ziet zelfs dat er een aantal organisaties, uh, bijvoorbeeld met, met christelijke kerken en later ook met joodse organisaties, samenwerkingsverbanden zijn aangegaan. Dus het heeft in zekere zin meer uh, verbonden dan dat het heeft gepolariseerd. Wat toch wel een belangrijk oogmerk was van, van de PVV en van, de, van, uh, van FITNA. Oké, okay, dus uh, dat is wel verrassend. Dus het heeft samenwerking ja. tussen religieuze organisaties veroorzaakt. Versterkt, ja. Ja, ja versterkt ja. in ieder geval, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is waar. Er is in die tijd een, een, een, een reis georganiseerd. Het heet de Cairo-reis. Cairo-overleg is eruit voortgekomen. En dat is inmiddels een structureel overleg geworden... tussen uh, islamitische vertegenwoordigers van islamitische organisaties... vertegenwoordigers van de grote christelijke kerk en de raad van kerken... en... Uh, en daar hebben later ook joodse organisaties, vertegenwoordigd van joodse organisaties, zich bij aangesloten. En dat is in die periode ontstaan. U heeft zelf onderzoek gedaan naar reacties van islamitische organisaties. Hè? Wat waren die zoal? Ja, je, je kunt er eigenlijk drie onderscheiden. Dus de, de, de grote organisaties, islamitische organisaties, die hebben vrij kalm gereageerd. Hebben wel gereageerd, maar op een vrij kalme manier. Daarnaast heb je organisaties in de islamitische gemeenschap gehad. Die, die gemeenschap is toch heel groot en divers. Maar die hebben gezegd van, nou, dit gaat helemaal niet over ons. Dit is helemaal niet onze islam. Dus die voelden zich helemaal niet geadresseerd. Of ze zeiden van, uh, zeg maar ook een andere vorm van zich niet aangesproken voelen... dit is eigenlijk een zaak van de overheid of een politici. Dit is niet iets wat, wat ons uh, direct aangaat. Dus dat is een reactie, tweede reactie. Een derde reactie is dat mensen wel... Of organisaties wel iets actiever hebben gereage gereageerd, en die hebben nou, of, of, of uh, de intentie gehad om uh, een rechtszaak te beginnen. Of uh, er is ook een organisatie geweest die, uh, die probeert een soort tegengeluid te geven. Dat was Al Nisa, mm -hmm. een islamitische vrouwenorganisatie. En die heeft in die periode, het start al iets eerder, een, een campagne georganiseerd. Een beetje een ludieke campagne georganiseerd. Waarbij um, waar een van de posters was bijvoorbeeld een, een, een, een moslimaan met een, met een hagentje in de mond. Uh, ik lust ze rauw, zo'n zo, zo soort grappige postercampagne. Uh, dus die hebben wel wat actiever uh, gereageerd. Dus er hebt eigenlijk drie reacties. Eén rustig en, en vrij kalm. Tweede is, het gaat helemaal niet over ons. En een derde reactie was uh, nou, iets meer weerwoord, iets, ja, iets offensiever en een uh, tegengeluid. Ja, en ook wel op een uh, ludieke manier dus. Want die massale rellen die we naar cartoon, de cartoons uit Denemarken zagen, die zijn er in ieder geval uitgebleven. Nee, nee, die zijn er niet geweest. Nee. Toen ik de film zag in die tijd, uh, toen viel mij vooral op... ja, ik ga het gewoon zeggen, het was filmtechnisch niet echt hoogstaand. Hè? Het was gewoon best wel, nee. een, in dat opzicht, best ja. een saaie film. Had het een uh, ja. meer effect kunnen hebben als het een wat spectaculairdere film was geweest? Ja, nou, het, ja het, het, zat, het zag er vrij uh, amateuristisch uit. Dus dat, is, uh, ja, dat heeft natuurlijk uh, geen goed gedaan. Mm -hmm. Tegelijkertijd, ja, de boodschap die, uh, die Wilders wilde overbrengen, die, is, ja, die kwam er wel mee over. De, de associatie wat ik gezegd heb, tussen islam en moslims en geweld. Dus ook al had hij dat iets professioneler gedaan, ik weet niet of het effect veel groter was geweest. En in, nogmaals, dat heeft volgens mij vooral te maken met het feit... dat uh, deze film dus in, in november was aangekondigd... en pas in eind maart gescheen... waardoor de overheid uh, veel tijd mm -hmm. heeft gehad... en de tijd heeft gebruikt om uh, een reactie voor te bereiden. Ja. ja, misschien had men ook wel gewoon wel wat spectaculairs verwacht... omdat het zo lang duurde en dat het een beetje tegenviel. Ja, dat was ook zo. Ja. Ja. Ja. Vorig jaar werd er nog gesproken over een deel 2 van deze film. komt die er? Nou, al veel eerder is daarover gesproken. Eigenlijk uh, gelijk naar het verschijnen van uh, Fitna 1, zou ik maar zeggen... Was, uh, was er al een aankondiging van Fitna 2. En dat, die is er tot nu toe niet geweest. En ja, het lijkt mij nu niet meer erg waarschijnlijk. Maar ja, je weet het niet. Maar het is, in de laatste tijd is er eigenlijk, wordt er eigenlijk niet meer over gesproken. Dus hij heeft hem al wel eerder aangekondigd te maken. Maar we hebben nog geen vervolg kunnen zien. Oké, okay, Fitna 2, die uh, kunnen we dus uh, op dit moment uh, <laughs> hoeven we op dit moment nog niet te verwachten. We maar zeggen. Nee, maar goed, de andere kant, uh, zeg maar het laatste uh, verkiezingsfilmpje van de BVV had ook de, de, dezelfde boodschap. Ik weet niet of je die gezien hebt. Maar dat is een klein filmpje waarin uh, de naam van islam met, met, met, met bloedletters is geschreven. En uh, een beetje dezelfde, de, de, ja, dezelfde boodschap. Hè, de, de directe connectie tussen islam en moslims en uh, geweld. En uh, ja, ik, op een bepaalde manier is misschien uh, die boodschap ook al wel zo lang helder over het voetlicht gebracht. Dat het, de, de, ja, de nieuwswaarde of het effect ook uh, überhaupt niet zo zijn zijn nee. van zo'n soort film. En nee, misschien is precies. dat ook wel zijn eigen inschatting van. Fitna 2 ja. is Het fragmentje wat je uitstuurde, uitstond, was ook al van. Dit is dan de laatste waarschuwing. Het is vijf voor twaalf. En, uh, ja, dat is dan inmiddels ook alweer tien jaar geleden, om zo te zeggen. Dus er is, is in die zin ook wel het nodige gebeurd. En, ja, de boodschap dat sommigen denken dat de islam en en geweld direct aan elkaar gekoppeld zijn... die, die is ook wel uh, ja, heel helder steeds opnieuw uh, over het goed licht gebracht. Dus daar is, daar, de nieuwswaarde daarvan is ook beperkt. Ja, dat, uh, dat, uh, dat uh, wordt vaak gezegd uh, uh, in ieder geval. Sipka Vellingva, heel erg bedankt. Onderzoeker aan de Universiteit van Groningen. En onderzocht uh, tien jaar geleden het effect van uh, die film Fitna... op moslimorganisaties. Moslim heel erg bedankt voor dit gesprek graag gedaan. Oké, okay, graag. Dag. Dit wordt de dag. In Dit Wordt De Dag kijken we altijd naar iets wat de komende dag gebeurt. En Dit Wordt De Dag dat de stichting Het Begint Met Taal haar tienjarige jubileum viert in Amersfoort. Al tien jaar zet de stichting zich in om nieuwkomers in Nederland taalles aan te bieden. En vandaag komt er een zeer speciale gast, namelijk Koningin Maxima. Aan de telefoon is Eline Dracht. Zij is projectleider van Het Begint Met Taal. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, Hallo. dan ben ik wel benieuwd hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen... dat Koningin Maxima op bezoek komt. Ja, bijzonder hè. We zijn ook heel erg blij met haar komst. Um, Koningin Maxima is natuurlijk uh, de grote inspiratiebron... voor ook heel veel anderstaligen om uh, ook de taal te leren... Um, uh, de koningin zat uh, in de commissie PAVEM toen ze nog prinses was. En die uh, commissie die uh, zette zich in voor anderstalige vrouwen om mee te doen uh, in Nederland. Um, en nou eigenlijk stond zij uh, met, met ook die commissie aan de wieg van het begin met taal tien jaar geleden. Dus um, nou zodoende heeft ze ook een band met uh, het begin met taal en met uh, Oké, okay, ze is eigenlijk een van de oprichters dan. Nou ja, niet helemaal. Ja, maar, nou <laughs> ja, dat is misschien wat heel kort door de bocht, maar zo zou je dat ook kunnen zeggen, ja. ja. En hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen dat zij dan nu ook vandaag komt? Zij heeft zichzelf uh, gemeld. <laughs> nou, nee, ja, achter de schermen hebben wij uh, ja, wel contacten gelegd en uh, uh, ja, is. Uh, het bestuur ook uh, uh, met haar in gesprek gegaan, um, of met haar uh, uh, naasten. En uh, nou ja, zodoende, um, uh, zij draagt taalcoaching een warm hart toe en daar zijn wij heel erg blij mee, dus um, ja. Spannend wel. Ja, we hebben er heel veel zin in en uh, volgens mij wordt het een hele mooie en uh, leerzame gezellige dag... Ja, ze is in ieder geval inderdaad, uh, uh, ja, wat je net zei... ook echt een voorbeeld voor mensen die de Nederlandse willen leren als tweede taal. Want dat heeft zij uh, vrij goed gedaan. Um, want dat is waar het begint met taal zich voor inzet, ja, uh, ja, het begint met taal uh, is ook wel de versneller van taalcoach in Nederland. Um, uh, daarmee bedoelen wij... Uh, nou, er zijn 160 organisaties uh, in Nederland bij ons aangesloten... die allemaal lokaal uh, vrijwilligerswerk organiseren uh, uh, en dan uh, met name taalcoaching. Dus ze brengen uh, vrijwilligers en anderstaligen samen om de taal te leren. En het is heel mooi om te zien hoe mensen nou ja, uh, elkaar ontmoeten... en uh, hoe er contacten ontstaan over en weer en vriendschappen. En ik kan ook uit eigen ervaring zeggen dat het heel leuk is om taalcoach uh, te zijn. Ah, ook zelf taalcoach geweest in het verleden. Wat zijn de mooie ervaringen die je dan uh, meemaakt? Uh, nou, um, uh, ik was bijvoorbeeld taalcoach bij Verlies toen uh, ik studeerde en Verlies in Kanaleneiland in Utrecht. En um, um, nou, eerst leer je elkaar kennen en dat is dan wel een beetje spannend. Want nou, je. Je komt echt iemand heel anders tegen dan die normaal in je vriendengroep zit. Je stapt eigenlijk helemaal even uit je bubbel, zou je kunnen zeggen. En um, uh, nou, gaandeweg leer je elkaar steeds beter kennen. En, en nou, we hadden wel een beetje dezelfde humor. Dus nou, dan, uh, dan uh, heb je allerlei grapjes. En, um, ik kwam er ook achter dat verlies graag uh, schoonmaakwerk wilde doen. Dus dan gingen we kijken van nou, wat er hoort daar allemaal bij... Uh, hoe kun je uh, uh, sollicitatiegesprekjes oefenen? Um, nou, hoe, we, we praten over woorden die met solliciteren te maken hebben. En uh, nou, zo doen de leren elkaar steeds beter kennen. Mm -hmm. Maar ze vroeg me bijvoorbeeld ook van zijn de oordruppels die ik hier heb nog goed? En dan keken we daar samen naar. Nou, ja, het kan heel praktisch en ja. heel laagdrempelig zijn. Ja, dat is veel meer dan ja. een taalcoach eigenlijk. Dat is ook een coach op heel veel andere gebieden. Ja, ja, nou ja, je je komt je, je ontmoet iemand en eh uh, uh, heeft vragen uit de praktijk en uh, uh, je leert elkaar kennen. Dus zo ja, uh, zo komen er allerlei dingen dan op je pad. En dat is eigenlijk alleen maar heel erg leuk, kan ik zeggen. Ja, nou ja, een uh, vriend voor het leven er dus bijgemaakt dan. Ja, maar ja, ja, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. ja, ja. ja. Toch is uh, het begint met taal nog niet zo heel oud, hè? Tien jaar? Het is een bescheiden jubileum. Waarom is dat uh, tien jaar geleden opgericht? Uh, ja, dat is, uh, we zijn opgericht eigenlijk door uh, de lokale organisaties. Uh, want uh, die bestaan ook vaak al veel langer. En soms ook dertig jaar uh, of veertig jaar bestaan sommige organisaties al. En, um, nou, met name in de vier grote steden kregen uh, veel organisaties steeds meer vragen van nieuwe initiatieven die ontstonden in het land. Van, nou, welk materiaal moeten we gebruiken? Welke trainingen? Uh, um, nou, de lobby met Den Haag, hoe, hoe, hoe gaan we dat doen? En, uh, ja, die. Uh, de organisatie in de vier grote steden, die hadden zoiets van... er moet één plek komen waar al die informatie gebundeld is... en waar ook die, uh, die lobby vanuit plaatsvindt. Um, en toen dus hebben zij, uh, nou, samen met die commissie Pafem ook... Uh, het begin met taal opgericht. En zijn de werkzaamheden dus we zijn veranderd echt, in tien jaar? Van onderaf. Ja, van onderaf uh, begonnen, precies, ja. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, we zijn sowieso heel erg gegroeid, dus dat is wel heel grappig. Uh, uh, we ontstonden dus met een kleine club van taalvrijwilligersorganisaties. En, en nu zijn we uitgegroeid tot uh, 160 uh, uh, aangesloten organisaties op 250 locaties. Um, nou, je merkt gewoon wel heel erg dat de kennisdeling, dat dat een heel belangrijk onderwerp is. En ook wet en regelgeving. Uh, als het gaat om de webgelden, het uh, contact met gemeentes. Uh, nou, uh, organisaties hebben dus niet alleen maar te maken met het, het koppelen van een taal. Vrijwilliger aan een anderstalige. Uh, en het trainen van die vrijwilliger en het, het uh, uh, ondersteunen van zo'n uh, taaltraject. Mm -hmm. Maar ook met het vinden van financiering en ook met uh, vrijwilligersmanagement en ook met het uh, opstarten van een organisatie. Nou, daar ondersteunen wij allemaal bij. En we merken wel dat met name ook uh, het contact. Met, met lokale samenwerkingspartners... voor locaties ook steeds belangrijker uh, is geworden. Ja, een paar jaar geleden kwamen heel veel vluchtelingen naar Nederland. Uh, dat weten we ja. ongetwijfeld allemaal nog wel. Dat zal wel een uitdaging zijn geweest. Uh, kunnen jullie die mensen allemaal uh, een, een taalcursus bieden? Nou, Goed dat je dat zegt, want dat is dus inderdaad ook iets... Waar, uh, ja, wat wij uh, uh, hebben gesignaleerd. Uh, er zijn uh, nu best wel vaak wachtlijsten bij taalvrijwilligersorganisaties omdat er uh, um, ja, uh, dus heel veel mensen zijn die de taal willen leren, zeker na 2015. En um, er zijn nu 600 coördinatoren van al die uh, 160 organisaties. Maar uh, zij geven zelf ook aan van we zouden heel graag meer mensen willen koppelen. En, um, nog meer taalcoaching mogelijk willen maken. Maar we hebben gewoon daar niet de, de mankracht, de capaciteit voor. Dus daarom roepen wij nu ook uh, gemeentes op van investeren in taalcoaching. Het is echt een heel waardevol uh, uh, ja, uh, smeermiddel bijna in, je, in de samenleving. En uh, het brengt verbinding tot stand en nou, hele mooie contacten en vriendschappen. Dus uh, ik zou ook uh, uh, gemeentes willen oproepen hierbij. Investeer in taalcoaching en maak meer coördinatoren mogelijk. Nou, die oproep staat. Eline Dracht van Hoi. Het Begint met taal. Heel erg bedankt. En een fijne viering ja, vandaag in uh, Amersfoort ja, dus. Ja, dus. heel erg bedankt. Nou, <laughs> dankjewel. Een fijne dag ook. Bedankt. Het tienjarig jubileum ja. dus van Het Begint Met Taal. Koningin Maxima is daarbij aanwezig. Het wordt gevierd in Amersfoort. Ik wil u ontzettend bedanken voor het luisteren van Dit is de Nacht. Wij zijn er volgende week weer. En ik ga het stokje overdragen naar de collega's van de NOS. En voor het luisteren. 1.